Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Duitsland zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen door noodweer. Drie van hen kwamen om toen ze schuilden in een tuinhuisje waarop een boom viel. De zware onweersbuien zorgden voor problemen op het spoor en bij het vliegverkeer. Treinen in onder meer Keulen, Aken en Bonn kwamen stil te staan. En in Düsseldorf mochten vliegtuigen een tijdje niet landen of vertrekken. De organisatie van Pinkpop heeft geen onverantwoorde risico's genomen door het festival door te laten gaan tijdens het noodweer. Dat zei de burgemeester van Landgraaf. Hij reageerde op kritiek van een weervrouw in het tv-programma Knevelen van de Brink. Het KNMI had voor Limburg een weeralarm afgegeven. Er werden op Pinkpop foliedekens uitgedeeld om onderkoeling tegen te gaan, maar er gebeurden geen ongelukken. De organisatie prees na afloop de bezoekers die goed hadden geluisterd naar de adviezen. De afgetreden Belgische koning Albert volgde in 1993 zijn overleden broer op... op uitdrukkelijk verzoek van de weduwe van zijn broer. Dat vertelde koning Albert in een interview op de Belgische TV. Na het overlijden van de kinderloze Boudewijn... was de vraag of de 33-jarige Filip of zijn vader Albert het zou overnemen. Albert noemde het interview een afscheid. Hij is 80 jaar en voelt zich af en toe wat zwak, zei hij. De metro in Sao Paulo rijdt voorlopig weer. In de stad waar overmorgen de WK-openingswedstrijd wordt gespeeld... had het personeel van de ondergrondse het werk neergelegd. De medewerkers eisen meer salaris. De staking leidde tot een verkeerschaos. Alle onderhandelingen over meer loon morgen. Als die morgen niks opleveren... wil het metropersoneel in Sao Paulo donderdag weer gaan staken. De afgelopen vijf dagen werd ook al gestaakt en geprotesteerd. Het weer, eerst nog wat onweer hier of daar, later opklaringen en droog en mogelijk ook wat zon. Vanmiddag is het tussen de 20 en 28 graden, later in de namiddag en vanavond is er weer kans op een onweersbui. Dit was het N Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is een normale ochtendspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp, 8 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Gouda, 8. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Knoop, Prinsviel en de Randweg van Dordrecht, 8 kilometer. A27 vanuit Almere tussen Emnes en Beeldhoven, 5. En de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Edam en Broek en Waterland, 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En vergeet inderdaad niet je radio mee te nemen naar het Zandvoortse strand. En om te zetten op CFM 106.9. Hier is de Spider Murphy Gang. informeren weil... Mit voor de grote stad. Stellen hier zo heel van de spa, Murphy game En skandaal in sperrbestip.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 had zowel in sets als in games een voorsprong van één overwinning nodig. Eén set was genoeg. Dus het Zevenbergse vrouwenduo, um, en dat is van de meid Schoofs, die slaagde in die opdracht. Uh, maar dat was wel in een, een tijdbreekwedstrijd. Wedstrijd tijdbreek, wedstrijd, moet ik zeggen. Dat is de derde set. En die wordt dan tot de tien gespeeld. En dat wonnen zij met team 7. Daarna was het dus eigenlijk uh, over en uit voor uh, uh, de landskampioen, de Londen. Die uh, ja, moest toezien dat twee clubs die in feite nummer 3 en 4 zijn geëindigd. Dat is dan Zandvoort en uh, Leimonias. Nee, en uh, Alta de finale gingen spelen. Nou, die finale die wordt vandaag gespeeld. Die is om 12 uur begonnen. En ja, ja, ja, ja, ja. Standvoort heeft de, de wedstrijd in de reguliere competitie tegen Alta.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 Dat weet ik nog niet, en dat hoop ik in de volgende uitzending te kunnen melden. Want het kan best wel eens erg uh, spannend gaan worden daar in uh, Zevenbergen bij op. Uh, Oké, okay, nou in ieder geval uh, werk aan de winkel, dus voor de Salfordse Tennis Club. Ze moeten een 2-0 achterstand goed maken. Het zou toch mooi zijn als dat, uh, als dat spookje uitkomt. Dat we ik zijn. Ja, natuurlijk. Als dat zo is, als Stamford het landskampioenschap moet pakken, dan zijn de halve finales en die finales volgend jaar op de gooi. Kijk, helemaal goed. Joop, we gaan je weer bellen en houden ons op de hoogte van het verdere verloop van de wedstrijden. Dat zal ik zeer zeker doen. Dankjewel, Joop van Is. En wij gaan door met de muziek. De nummer 1 uit Brazilië is hier. Hier is Anita en bla bla bla. Kies de costas, je vai niet que aturar, porque eu vim pra te provocar. BD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 The Clash with Rakta Kesma. Meerokken met de Clash, joh de in de Kesba. Dit is ZFM Zandvoort en hier zijn de Bobby Socks en Let It Swing. En dan dit soort muziek uit je radio bij CFM. Nou, helemaal goed, toch? You're de latest Swing dat was de single van The Bobby Socks. Het is tien minuten over half drie geworden. Zover tot zondag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Jawel, jawel, we hebben de kwalie van de Formule 1 inmiddels achter de rug...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 pole position op de tweede plaats uh, Lewis Hamilton, derde Fernando Alonso met de Ferrari en op een hele mooie vierde plaats nee, derde voor Sebastian Vettel, uh, sorry. Vier vierde was uh, Valtteri Bottas, nou, dat is heel mooi, uh, met de Williams. We zien dus ook dat Vettel toch langzaam maar zeker toch weer uh, iets verder naar voren komt. En uh, ja, gaat een spannende race worden natuurlijk. Kijken we nog even, Alonso noemde ik net. Die was de snelste Ferrari, die start van uh, P7. En zijn teamgenoot Kimi Raikkonen van plaats 10. Als we dan even kijken naar de eerste twee rijen... Daar zien we Hamilton op plaats 2 en op plaats 4 uh, Valtteri Bottas. Dat zijn wel twee mannen die ooit hier op uh, Zandvoort de Masters of uh, Formule 3 uh, wisten te winnen. Een evenement uh, wat we over uh, drie, ja, vier weken alweer hebben staan hier. Uh, van 4 tot 6 juli. Er was wat uh, twijfel of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 En degene die nog hard aan het werk is om ook te kijken of hij aan de start kan komen... dat is onze plaatsgenoot Dennis van der Laar... die er ook veel aangelegen is om hier in Zandvoort zijn geboorte, getogen en woonplaats... hoewel die nu tijdelijk in Italië woont, om daar toch aan de start te verschijnen.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 Today is our turn The spark and I'm on Dat waren weer twee hits non-stop op de zondagmiddag of uh, dinsdagmorgen van CFM. Als eerste de zonnige klanken van uh, Frans Gaal. Dat was Ella Ella, gevolgd door Bonfire Heart. Natuurlijk de single van James Blans. Ja, we hebben een luiten binnen en we hebben een luiten buiten. Ja, en we gaan het hebben over luiten buiten. En dan hebben we het namelijk over golf.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 laid all the busters down, I let my cat explode. Now I'm gonna take my mind back into free mode.